Dit is Martijn Erhuis met het NOS Journaal. Volgens de krant zijn de beloningen van topbestuurders op een structureel lager niveau beland. Onder meer doordat nieuwe contracten zijn versoberd. De meeste bestuurders die tussen 2007 en 2011 aantraden kregen minder dan hun voorganger. Gemiddeld 46 procent. Alle huizenbezitters moeten hun hypotheek met onmiddellijke ingang gaan aflossen. Daarvoor pleit topman Zalm van ABN AMRO in het AD. Sam wil dat nieuwkomers en bestaande huizenbezitters gelijk worden behandeld. Nieuwkomers moeten vanaf volgend jaar de hypotheek in 30 jaar aflossen. Voor mensen die al een woning hebben geldt dat niet. Zij kunnen 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken, ook al lossen ze niets af. Couturier Theresia Vreugdenheel is overleden. Ze kleden jarenlang koningin Beatrix en werd onderscheiden met de huisorde van Oranje. Vreugdenheel werkte vanaf 1965 voor Beatrix en zou dat blijven doen tot 2007. Haar invloed op de uiterlijke verschijning van de prinses en latere koningin was groot. Koningin Beatrix ontwikkelde samen met Vreugde Heel een stijl die niet aan mode onderhevig is. Een paar jaar geleden zei de couturier in een interview dat koningin Beatrix kledingstukken veel vaker dan één keer draagt... en dat zij en de koningin elkaar over en weer met mevrouw aanspraken. Theresia Vreugde Heel was 82 jaar. In Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen bij een zelfmoordaanslag op een bruiloft... Onder de doden zijn belangrijke plaatselijke leiders. De zelfmoordenaar blies zichzelf op tussen de gasten in een trouwzaal in de noordelijke provincie Samangan. In de zaal werden de gasten net welkom geheten door de vader van de bruid, een commandant in het Geraanse leger. Ook hij kwam om. Volgens de lokale tv werd hij omhelst door de dader toen die zijn explosieven liet afgaan. Het weer bewolkt met geregeld buien. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en zonnig en ongeveer 18 graden. Dit was het. Sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinterloord. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u afgestemd hebt op Goedemorgen, Zandvoort. Op deze, nou toch wel wat speciale, vochtige dag. Uh, vochtig zeg ik omdat we in de studio zitten. Hotel Hoogland heeft ook wat last gehad van wateroverlast. Dus daar konden we niet terecht. We zijn in de studio op het Gasthuisplein. Zoals gewoonlijk is de regie en techniek in handen van Daan Lefferts. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Irene de Jager. Koffie, nou improviseren we wat in de studio, dat doet Yvonne dan tevens. Presentatie, Irene de Jager. En Don de Grebbe. Goedemorgen Irene. Goedemorgen Don. Het is, het is wel bar en boos hè. Nou, nou, nou. nou, nou. Er staan weer stukken van Zandvoort onder water hoor. Ja, de, ik zag dat de Kostverlorenstraat afgesloten is omdat ze het daar niet aan kunnen. Ja, de Kostverloren, de, de Kamerlinghonders en Keesomstraat en dat is iets van de laatste jaren. Ja. Bijna kniehoog staat er ja, daar. Ja, ze raken het, is... het niet kwijt het water daar. Het verschuift een klein beetje dingen. Ja, het was op de boulevard vanochtend ook heel heftig, want daar ja. kon het water volgens mij ook nergens naartoe. Ja. Ja. Ik zag het, ik, ik ben met mijn hond vanochtend gewoon naar het strand gegaan. Ja, ik bedoel, het beest moet er toch uit hè? Ja. ja. En ik zag het water naar beneden lopen en er stond echt nou, het was niet normaal. Het was echt, het was een rivier daar. Ja. Ja. Goed, nou ja, het zal allemaal wel weer Dat verdwijnen. Precies. Overigens, de kostverloor is door de politie afgezet. Daar ja, kun je, kun je niet. Mensen doorheen. die deze kant uit willen komen, moeten daar even rekening mee houden. Ja, Dat omrijden. We gaan het wel horen. Nou ja, het is nog maar de vraag of al onze gasten ook kunnen komen. Ik, ik zie onze eerste gasten wel in de auto zitten, maar die moet nog even parkeren. Ook die is verlaat. Ja, nou. Uh, onze eerste gasten is uh, Larissa Schemmekes. Die gaat praten over het restaurant Bienvenue in Nieuw-Noord. Dat is uh, van Nieuw-Unicum eigenlijk het restaurant. Ja. Uh, en daar wordt het een en ander veranderd. Daarna komt uh, Maaike Kappel praten over de nieuwe locatie van de Recreade. Die gaat verhuizen. Uh, die hebben een nieuwe locatie. Oké. Okay, ja. Goed. En uh, zo uh, tegen kwart uh, voor elf krijgen we Mark Verstegen, die iets gaat zeggen over het uh, mountainbike circuit of baan in het binnencircuit over de vernielingen daar. Ja. En dan uh, na de break uh, om tien over elf hopen we Willem Paap te spreken over zijn voorstel om van de verplichtingen van de Olympiatour in 2013 en 2014 af te ja, kunnen de komen. Uh, die probeer, hebben daar tegen gestemd, ja, maar wij willen daar ja. toch even over praten ja. met hem. Daarna zien we Ron Brouwer en misschien ook wel Ton Arissen praten over het Salsa-festival, wat vanavond gevaren wordt of geslommen. Ja, dat wordt <laughs> nog een heel spannend verhaal hier. Heel erg jammer trouwens. En dan als laatste, om tien over half tien hebben we iets wat we eigenlijk nooit doen, maar bij grote uitzondering wel gedaan hebben. Dan gaan wij telefonisch contact hebben met gedeputeerde heer Bond over de afschot van de herten buiten. De waterleiding ja. duinen. dat uh, gaat dus telefonisch gebeuren. Het is een bekend hier, hè? Ja, Bond, ja. CDA, uh, ja. provincie. We willen graag weten wat hij daarover te vertellen heeft. Na al die commotie gaan we maar eens heel rustig met een heel rustig muziekje starten. Mark Knopfler, Wild Theme. Daar zijn we weer. Ja. Wat een heerlijk muziekje trouwens, Don. Dat heb ik ja, goed. even uh, teruggekomen. Te ja, maar dat vind ik wel heel erg prettig. Hier in de studio is ook nog de stroom uitgevallen. Ja, ja de zender en alles doet. Wat nieuw. Maar het komt allemaal voor elkaar. Alles komt. Onze goed. eerste gast is ook gearriveerd. Goedemorgen. Staat een kopje koffie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, Larissa. Hi, ik ben Irene. Larissa. Hi, Larissa. Larissa. Nou, zoals u hoort, uh, Larissa Schimmikus. en... Uh, die was uitgenodigd om eens wat te vertellen over uh, het restaurant in Nieuw-Noord. Bienvenue. Uh, dat zit er al een aantal jaar. Klopt. En uh, Larissa, er uh, komen wat veranderingen. Maar daarvoor, wat, wat was ook de opzet van dit restaurant? Uh, bienvenue is opgezet als dagbesteding voor mensen van de Unicum met een ja. lichamelijk handicap. Uh, het is voor hun therapeutisch. Oh, is, nee, het is arbeidsmatige dagbesteding. Echt dus. arbeidsmatig. Ja, dus ze krijgen een kleine vergoeding daarvoor. En komen zeg maar, echt werken bij ons. Oh. Um, zij, uh, het is opgezet als restaurant. Dus echt ja. gewoon de avonden. En um, na de avonden... Dus werd er werd gewerkt van 2 tot 9. En daar hebben we nu een overstap in gemaakt. En dat is opgezet ja, ja, voor collega's, ja. door collega's van ja. mij. Wat, wat was oorspronkelijk de, de kaart, de menukaart? Uh, eerst was het een drie gangen menu. Een wisselend drie gangen menu. Ja. Met, met de keuze uit twee menus. Ja. En uh, ja, daar zijn we dus nu van afgestapt. Ja. Doordat uh, ja. de cliënten eigenlijk niet meer echt s'avonds konden werken. Die, uh, uh, dat werd steeds minder. De mensen die s'avonds wilden werken. Hoe, hoe is dat uh, ooit begonnen? Hebben ze jou daarvoor gevraagd? Is het iets wat uh, van binnenuit uh, Unicum bedacht is? Hoe is dat gegaan? Wie uh, nou, ben je trouwens? Vertel even wie je bent en wat je ik doet. Ik ben Larissa Schemmekers. En... Ik werk nu twee jaar op Nu Unicum. Uh, eerst in de dagbesteding. En eigenlijk ben ik uit de dagbesteding in Bienvenue gekomen. Ben officieel ben ik uh, activiteitsbegeleidster dus woonbegeleidster. En uh, daarbij de cursus gevolgd en nu nu. Dat verder ontstaan. Ja. Ja. ja, en was het een idee van de bewoners of is dat echt iets uh, vanuit het de het leiding? Het is een initiatief geweest van het uh, dagbestedingsteam. En, en uh, de management erboven om arbeidsmatige dagbesteding op te zetten. En uh, na, de, na al twee andere projecten een een, na een ander project, het winkeltje. En na ons is dus nog een werkplaats opgezet, uh, ja, is het een. Arbeidsmatige dagbesteding geworden om het nou, het activiteiten. Helemaal goed om het op die wat manier, uit te breiden. Ja. Ja. Hoe, hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Hoeveel uh, cliënten hoeveel, moet ik zeggen? Of, ja, of... Uh, cliëntenbewoners mag al bij. Ja. Uh, ik heb nu 15 cliënten bij mij werken. Zo. En elke dag wisselende groepen. Ze werken per 2 uur. Dus dat. Uh, dat is haalbaar ze hebben... uh, ja. voor ze. Ja, dat is gewoon goed te doen. Ik heb wel een aantal die werken iets meer, omdat die, die werken gewoon 4 of 6 uur. Omdat die gewoon veel meer kunnen aankunnen. En, en wat, wat voor beperking uh, hebben zeg maar, de mensen, zijn het mensen die zeg maar, in een rolstoel zitten of zitten mensen met een geestelijke beperking of alleen lichamelijke beperking? Dat nou, zijn voornamelijk mensen met een lichamelijke beperking, eigenlijk allemaal. Um, dat is uh, mensen met MS of niet aangeboren hersenletsel. Okay. En het is, uh, ja, het is verschillend, de een kan nog wel lopen en de ander zit wel al in een rolstoel. De gradaties zijn ook gewoon verschillend qua... Uh, hoe ernstig iemand gehandicapt is of niet. Ja, ja. Ja. Het is natuurlijk prachtig als mensen nog uh, iets kunnen gaan doen, ja, uh, ja. maar een andere ook nog plezier uh, van. Precies. Heeft. De meesten hebben normaal gewerkt en is door een ongeluk of een ziekte is dat hun, uh, ja, is dat hun afgenomen is dat niet meer konden. En op deze manier kunnen we ook hun nog werk bieden. Ja. Ja, ja. Dat zie je gewoon... uh, even voor degene om dat te plaatsen, waar is dan dat restaurant? Dat zit in Nieuw-Noord, tegenover de Vomar, in het oude pand van de Bar de Modderkom. Klopt, ja. Dan weten we precies uh, waar het maar is. Dat wist ik dus niet. Nou, ja. fijn dat je dat even zegt, uh, Tom. <laughs> ja. hey, ik zie dat er een, een wisselend broodje van de week uh, bedacht is, vertel ja. eens. Ja, we hebben dus een vaste lunchkaart. En uh, ook wat warme maaltijden staan daarop. En daarnaast hebben we dan ook gewoon een wisselend broodje van de week. En dat ja, dat kan een broodje gezond zijn, een broodje Capaccio, of wat dan ook. Dat wisselt elke, elke week. En een soep die wisselt elke week. Zijn er ook mensen van Nieuw Unicum die bij jullie komen eten, die zeg maar klanten worden als cliënt klanten worden? Um, of als we... Af en toe, af en toe, we hebben meer mensen uit de buurt die komen eten. Dat, ja. uh, dat, dat gebeurt is heel, heel sociaal uh, ja. bij elkaar komen. Dus ja. dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, ja, dat was een helemaal. vraag die op mijn lippen brandde, Lisa. Hoe loopt het? Het loopt nu wel goed weer. Ja, ja Ik ben er even zelf tussenuit geweest. Dus toen heeft het even, het is het ja. twee maanden dicht geweest. Ja. En ja, dat merk je dan wel meteen. Zowel aan het personeel dat die horen zijn als aan de klanten. Maar we zitten nu weer helemaal op het uh, goede pad. En uh, ja, de klant is hier loopt goed. Hé, hey, ja. die taarten, hoe zit het met die taarten? Want uh, die, dat zag ik staan, ik denk, hmm, taarten. Ja, dat uh, loopt ook goed. Ja, de, vooral de chocolade truffeltaart ligt erg in het werk. Daar maken we er uh, zeker drie van in de week voor de verkoop. Dus, uh, en is dat ja. dan door een cliënt bedacht of door, door jullie zelf? Uh... Uh, dat is door een collega van mij bedacht die patissier is. Ah. En is, inmiddels is die gestopt bij ons, maar ja, die heeft alle recepten aan mij overgedragen. Heerlijk. Dus uh, zijn, ja, dat, zijn dat die taarten dan? die in pluspunt worden gemaakt? Nee, dat waren taart... appeltaarten. Er zijn wel eens appeltaarten in pluspunt gemaakt. Ja, ja. ja. Nee, Kom wij maken, rin. zeg maar, we zijn ook patisserie ernaast. Dus we maken ook gebak in, en taarten. In het pand van jullie in, uh, eigen restaurant? In het ja. Oké. Okay. Ja, we dus zijn lunchroom plus patisserie. En uh, ja, we maken allemaal verschillende taarten. En als ik nou zo'n taart wil hebben, moet ik dan van tevoren uh, langskomen om te bestellen? Het liefst wel, ja. Of even bellen, of uh, even langskomen en dan. Uh, kunnen we alvast wat voorbereidingen treffen daarvoor. Want als het op het laatste moment is, dan, uh, ja, dan moet ik het even anders in. Dus ze worden niet op voorraad gemaakt echt? Nee, nee af en toe heb ik nog wel... Ja, ik heb geregeld nog wel eens een taart staan. Ja. Omdat ik ook altijd open sta voor koffie met gebak. Ja. En, uh, dus ik heb meestal wel een taart staan, maar net de taart zijn die de persoon graag ja, wil. Ja, dus daarom... Tuurde. Ja, is altijd het handigst om van tevoren even te bestellen. Hoe, hoe groot is jullie capaciteit? Want ik bedoel, stel je voor dat ik zeg van... Nou, ik wil even met een stel vriendinnen bij jullie komen lunchen. Of uh, mijn verjaardag uh, mijn appeltaart. Of uh, nee, wat was het ook weer voor chocolade chocolade truffel Appeltaart maken we ook hoor, we maken alles. Ja, ja, ja. Maar uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, we hoeveel hebben, mensen kun je... Wij kun je kunnen in het we... restaurant kunnen we 16 mensen kwijt. Oké, okay. nou dat is een mooi en, aantal. Uh, ja, dus dat... Uh, er kan sowieso 16 man in. Dan als, er kan ook het restaurant afgehuurd worden. Zeg maar okay. als we zeggen van ik wil met 16 man komen. Dan zeg ik, dan gooi ik het voor de rest. Dan gooi ik het dicht. Ja. Dat is gewoon precies... En dat is dan op mij, de, als, de standaard openingstijden? Of zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld op afwijkende momenten uh, te openen. En te zeggen van nou, hè, als je het van tevoren bestelt... Ja, onder bespreking kunnen we altijd kijken naar wat de mogelijkheden nou. zijn. Daar staan we altijd voor over. Dat is hartstikke mooi. Want er ja. zullen vast mensen wel in die buurt zijn die daar misschien gebruik van willen maken. Ja. Nou ja, jullie hebben natuurlijk winkelend publiek daar. Ja. Klopt. Met, het is een winkelcentrumpje. Ja. En, de FOMA, en misschien ook vanuit de Pluspunt. Ja, vanuit Pluspunt komen er ook nog mensen onze kant op. Uh, kom... Na de trombose dienst, dat soort. Uh, ja, een kopje dingen. koffie met een. Uh, gebak... En dan komen ze even koffie drinken en, uh, of even lunchen. Nou, ja. ik vind het een bijzonder een mooi initiatief. Hey, even voor, uh, voor de mensen om ze te activeren, zeg maar, om je te bellen om lekkere taarten te bestellen. Uh, nog even de openingstijden even ja. zeggen. Wij zijn open op uh, woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. En dan op de evenweken op zaterdag ook van 10 tot 5. Oké, okay, en telefoonnummer ja. nog even voor de bestellingen van die heerlijke taarten. Oké, okay, zal ik het je zeggen. Heel Dat leuk. is uh, 5732696. Ja, ja dat, dat moet toch lukken. Uh, even kijken naar. Houden jullie met de prijzen ook rekening. met. Je, die klanten die je om je heen hebt? Ja, in ja. wij hebben uh, lage prijzen. Een uh, uh, Tosti is al vanaf 1 euro bij ons. Uh, te krijgen, kopje je die ook is, 1 is, euro. Het is voor niets bijna. Dus uh, ja. wij hoeven ook geen winst te maken, omdat we natuurlijk een bijzonder restaurant zijn. Ja. Dus ja. Uh, hebben we lage prijzen. Oh, dat brengt me wel even op een, op een vraag. Hoe zit het met vergunningen en al dat soort dingen? Vallen jullie onder speciale wetgeving, wat dat betreft? Uh, ja, we hebben wel aantal, uh, we mogen, een aantal dingen, mogen we niet, omdat we ja. een bijzonder restaurant zijn. En een aantal regeltjes hebben wij om de, uh, wat een ander restaurant minder heeft. Uh, omdat het gewoon bij ons, uh, ja, wij hebben ook nog een groep te maken. Ja, jullie uitgangspunt is anders dan ja. dat van ja. een commercieel restaurant. Klopt, wij zijn, gewoon, wij zijn uh, geen niet commercieel ja. wat dat betreft. Ja, Oké. Okay. Ja. Maar goed, de keuringsdienst van waarde zal natuurlijk uh, hey, de houdbaarheidsdatum van allerlei dingen stikken ja. en dat soort ja. Uh, ja. dingen. Zullen we ons net doen. zo goed aan de regels moeten houden precies. als de andere horeca ondernemingen. Ja. ja. ja, nou, ja. ja. En nog even tot slot, want ik ben daar toch nieuwsgierig naar. Die, die chocolade truffeltaart, wat gaat die ongeveer kosten? Uh, voor een hele taart is 12 euro. Ja, ja. ja nou, dom. Ja, ja, ja. Ik weet het niet ja, hoor, ik... maar ik geloof dat wij de volgende week ik een taart uh, in het studio de studio moet om de denken, maar... <laughs> Heerlijk. Goed. Nou, nou. we weten alles van je. Ja, ja, Helemaal fijn. Ja, hartstikke, hartstikke goed. Nou, fijn dat je zo stoer je, was om ja. te komen. <laughs> in deze ellende die je naartoe bent gekomen. Ja, het goed. goed. Nee, ik kom zelf uit Haarlem. Oh ja, dan ja. moest je dan ook nog een enterij ook. Nou, ja, nou, fijn dat mee. je er was in ieder geval. Graag gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Nou, uh, we hebben nou ook ja. weer een, een heerlijk muziekje. Trouwens, ja, ja, ja, ja, Don ja, heeft een, dat uh, bedacht. Uh, maar het uh, is echt... We trotseren alles. We gaan de zomer in. Moonger Jerry in the summertime. Just ride up and test the sky when the weather's right You got women, you got women on your mind Have a drink, have a drive Go out and see what you can find If a is rich, take a ride for a mill If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane do a turn or a ton twin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 Jerry, oh. in the summertime, we dwingen gewoon de zomer af. Ja, we pikken ja. het niet. Wat <laughs> heet zomer? Het is een bak water die naar beneden is gekomen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Pieter, u hoort het sonore stemgeluid ja, van Pieter Jaustra. Ja, dankjewel. Nee, het was moeilijk om hier te komen en dat was zeker voor onze gasten, want alle straten zijn afgesloten. Kostverlore kan je niet meer doorheen. Nee. Koningenweg kan je niet meer doorheen. Het uh, is, is overal is het mis. Uh, de, jammer hè, voor dat Salsa-festival. Maar ja, het wordt weer droger. Ja. ja. En, um... Maar als het Zeker net zo gaat als gisteren, dan, dan gaat het goed. Hè? Want gisteren was het uh, aan het eind van de middag gewoon hey, Ik ben uh, maar even invallen, want ik zie Maaike Kappel binnen. Want uh, ze gaan het hebben over de nieuwe locatie Recreade. En ik weet niet of ik het al mag verklappen, Maaike. Ja hoor. Dat is Centerpark. Park. Daar hmm. komt een nieuwe locatie. Wat je het je daar en, nou? Het is NNN. Het is dus niet alleen Recreade in Center Park. Maar het is ook in Noord. En het is ook hier in het Centrum. Oké. Okay. Wie weet er alles van... Maaike. Maaike Kappel. En die komt er nu aan. En Kenny Bol. En Kenny Bol. Maar... Ja, jullie blijven. moeten even van stoel... Uh, ja, als je dan even wil komen zitten, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. ja. Ja, ja. Nou ja. Uh, nou, ja. we zijn al blij dat mensen ja, het, het slechte we weer trotteren. We vinden het geweldig dat je er bent. En die naartoe Doe, willen komen. Goedemorgen. Komen. Goedemorgen. Goedemorgen, Je bent nou, al binnen. Ja, sorry, ik zet hem even aan. Ja. ja. Nou ja, de, de, de vraag die voor de hand ligt, Centerparks. wat was uh, mis met de oude locaties? Nee, er is niks, niks mis mee. We hebben er nog twee gewoon. We hebben gewoon nu drie locaties oh, dit jaar. Ja, dat is een uitbreiding. Ja, we een uitbreiding. Niks uh, oude oh, oké, mis. Ik denk, ik ah, Juist ja. niet, maar wij hadden zoveel vrijwilligers dit jaar, nieuwe, uh, die we eigenlijk allemaal een kans wilden geven om recreade mee te maken. Ja. Zodat we de jaren daarop weer met de jongeren verder kunnen gaan. Ja. Dat we ze in wilden werken. En toen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Ja. En dat is Centerparks geworden. Um, heeft dat een reden dat, dat, dat jullie Centerparks hebben benaderd? Of hebben zij jullie benaderd? Um. Hoe is dat gelopen? Via Lana eigenlijk. Via Lana Lemmers, van VV. Oh, okay. En daar bleek dat al jaren bij Center Park zelf geen eigen animatieteam meer was. Oh. Dus die hebben niet meer de kinderdingen. En tegenwoordig weer een heel klein beetje ingebracht met Ori en kinderdisco. Maar niet meer het knutselen en niet meer de speurtocht. En allemaal niet. Dus dachten wij, nou dan kunnen we samenwerken met hun aangaan. Om onze nieuwe teamleden op die manier in te werken. In, in de periode waarin jullie werken, hmm. zijn er dan ook veel kinderen. Bij uh, Centerparks. Uh, rond de 300-400. Dus Wauw. Ja. ja, daar zijn veel kinderen ja, dan... Eigenlijk beginnen jullie zeg maar, op, de, op het moment dat schoolvakanties beginnen. Hè? Ja, week 2 zie... en 3. Ja, precies. Dus dat is heel gunstig. En ja. wij hopen op die manier toch ook wat meer kinderen van buitenaf richting Zandekraampje en Vosjeacht en Speurtochten te krijgen. Ik zie ook poppenkast en volksdansen staan. Ja, dat is ieder jaar. Heel leuk. Ja. Even naar Centerparks. Wat voor accommodatie gaan zij voor jullie regelen? Waar voorheen de receptie zat. Dus als je binnenrijdt, ja, door ja. de slagbomen, meteen ja, links, dat, dat grote gebouw. Ja, ja. Ja, dus dat krijgen wij helemaal als we Etiade okay. zijn. Er. Dus dat is heel mooi. Okay. Dat is dat hele. Dat, dat, waar zeg maar heel even vroeger een winkeltje. Maar een receptie en daar heeft ja. een winkeltje. En de VVV heeft er ook nog even gezeten. Oh, Oké, okay. want hoe groot is die ruimte, zeg maar? Nou, twee klaslokalen. Nou, dat is, dat is groot. Ja. Dus dat is dat geweldig? Nee. Ja, Ja, Daan die knikt. Maar ja, Daan is insider. Ja, die is. Uh, de Daan de is de insider. <laughs> ja. Maar we hebben een hele goede gesprek gehad daarmee. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En, en, en lopen programma's zoals we die van jullie kennen. Uh, met thema's en dergelijke. Parallel. Ja, de microfoon wordt met, even doorgeschoven. Datgene, datgene, ja. <laughs> datgene wat in doorzicht gebeurt. Kun je even gebeurt. vertellen wie je bent? Uh, ja. ik, ben, ja. uh, ik ben Kenny Bol. En uh, ik doe uh, dit jaar uh, uh, ja, Centerparks. Met, met drie andere teamleden. En uh, ja, een hele nieuwe. Ja. Locatie natuurlijk voor ons ook. En uh, nou ja, de, zoals je net vroeg, uh, ja, de programma's lopen gelijk. Dus dat wil zeggen dat de tijden het gelijk lopen. Dus van 10 tot 12 en van 3 van van tot 5. Ja. Uh, de thema's niet. Wij hebben hele andere thema's dan Noord en dan Centrum. Um, okay. um, Als ik me niet vergis, roleerde dat in het verleden. Van Nieuw Noord naar het centrum en dergelijke. Hoe bedoel of, qua of hadden jullie altijd verschillende We hebben programma's. altijd. Altijd verschillende programma's gehad. <laughs> wel waar. Ben Groep, wel waar. We hebben dat we altijd wordt hier gezellig verschillende... druk in de studio. Ja, altijd verschillende ja. programma's. Noor, Nieuw Noord deed wat anders dan het centrum. Ja, altijd. Omdat uh, teamleden. Dat is het voordeel van recreade. Boven bijvoorbeeld stuif-stuif. Of andere activiteiten die overal georganiseerd worden. Ja. Uh, teamleden mogen bepalen wat er gebeurt. Ah, okay. Dus je bepaalt je hele eigen verhaal. En aan de hand daarvan uh, verzin je activiteiten. Dat houdt het ook voor teamleden, namelijk aantrekkelijk. Ja, ja want anders moeten anders ze in, wo in de. je in zo'n keurslijf geduwd? Ja. Zo van dit is recreade. Ja. En uh, dat is het voordeel. Ja. Ik wou nog even terug naar Kenny. Uh, naar uh, Center Parks. Ja. Uh, levert dat nog. Uh, Extra mogelijkheden op locaties, center parks? Um, we hebben wel een aantal. We hebben, je hebt een zwembad bijvoorbeeld daar. Ja, en, ja nee, daar mogen we geen gebruik van maken. Ja, wij als teamleden mogen daar gaan zwemmen, inderdaad. Nee, wij hebben wel de mogelijkheid, mogelijkheid gekregen om uh, gebruik te maken van de midget ja en um, nou ja, verder is het gewoon een heel mooi terrein. Het is lekker afgesloten, dus je, ja. Ja, je behoudt het overzicht. Ja, nou, je, hebt ja. je hebt de dierenboerderij, de vijver En uh, nou ja, een grote vijver. En uh, nou ja, boven in. Je uh, moet wat kinderen kwijt willen. Uh, ja, <laughs> nou ja Kinderen worden toch in jullie, uh, hè, in jullie handen gegeven. Dus je moet natuurlijk zorgen dat uh, het wel uh, ja, veilig is. Het zijn is. allemaal leerkrachten bijna. Oké, okay. dus, het uh, komt allemaal goed. Die, die, ja, de, de, de, de, de, de, de vrijwilligers. De ja. Die, ja, precies. Dat is goed. Ja. En, uh, ja. <laughs> dus die speciale faciliteiten leveren nogal leveren nog wat mogelijkheden absoluut, op. Absoluut, absoluut. Daar heb je programma al op afgestemd. Ja, ja want we hebben natuurlijk wel rekening gehouden met, met het feit dat er ook uh, kinderen uit het park naar ons toe komen. Ja. Dus dat wil zeggen Duitse kinderen of nou ja, Engelse, Fransen. En het is ja. natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk op het terrein zelf blijven. Zodat we niet naar het strand gaan of uh, naar dat soort plaatsen. Ja, de kinderen zijn natuurlijk niet bekend met, met die locaties. Dus we hebben zoveel mogelijk onze activiteiten, uh, ja, die houden we zoveel mogelijk op het trein zelf. Ja. Is, is er vanuit Centerparks ook nog een stukje sponsoring? Krijgen jullie materialen bijvoorbeeld die jullie gebruiken moeten, of is dat alleen maar puur de locatie die je krijgt? In principe is dat gewoon puur de locatie. En hoe worden jullie gesponderd? Dat is een hebben? heel groot voordeel hoor. Want normaal gesproken de locaties in Noord en in Centrum moeten wij gewoon betalen. Okay. Dus we krijgen subsidie van de gemeente en daarvanuit moeten we gebouwen betalen. Oké, okay, maar jullie krijgen wel subsidie. Dus ja. Dat is wel, ja, ja, absoluut. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En we hebben dit jaar wel de prijs voor het eerst omhoog gedaan. Ook uh, op aanraden van de gemeente. Omdat we gewoon uh, een geen winstgevende organisaties zijn, willen we wel kiet kunnen draaien. Ja. Dus voor, we hebben wel een flinke verhoging ingevoerd. Het is een euro geworden nu. Joh. Ja, maar dat is nog heel weinig, maar voor ja, hem was altijd 50 cent om het zo laag ja. mogelijk ja. te houden, omdat we juist een En is dat 50 cent nu, voor een dag meedoen? Of? Voor, voor twee uur meedoen. Twee uur meedoen. Oké, nou, ja, nou, nou dat, dat is nu een, is een, nu een, is een, euro. een euro geworden, ja. omdat we gewoon niet meer kiet draaiden. En hebben we zo ook de mogelijkheid om voor uh, de hele tijdperiode in te schrijven, of is dat... We dat hebben we hebben nu geen armbandjes gedaan dit nee, jaar. Ja. Nee, dat hebben we dit jaar niet gedaan. Okay. Omdat er uh, zo weinig gebruik van werd gemaakt dat ja. we dachten: nou, dan doen we het gewoon per project, per ja. locatie, een ja. euro per keer. Dat wordt er wel van tevoren ingeschreven? Nee, ik nee gewoon... soms heb je 80 kinderen en soms heb je er 30. Okay soms twee we zijn wel eens in het ja. verleden met twee naar het strand gegaan met vijf teamleden nee ja, dat is heel wisselend tegenwoordig heb je wel veel meer kinderen die ook hier blijven ja, ja. maar is dat ook afhankelijk van het weer bijvoorbeeld want ik kan me voorstellen als het uh, mooi weer is dat er misschien uh, uh, minder kinderen ja, zijn er komen minder kinderen? Ja, ja zijn ze minder naar het strand dus eigenlijk is dit ideaal weer voor jullie nou het moet wel droog zijn okay. anders moeten ouders ook nog hun bed uit en door de regen naar recreatie. omdat ze moeten gebracht nooit. worden ja. Oh, nou ja nou ja dat voordelen hebben daar dus incentive parks. Ja. ja. Kinderen zijn lekker dichtbij. Hè? Ja. Nou, het taalprobleem inderdaad. Jij hint er net heeft. naar. Ja. Is dat iets waar jullie een beetje op voorbereiden? Uh, nou ja, communiceren met kinderen gaat natuurlijk ook maar gewoon met handen en voeten. Ja. En uh, nou, we kennen allemaal wel een paar woordjes Duits en Engels. Frans, Engels inderdaad. Ja. En verder ja. Ik dat... maak me daar niet zo heel veel nee. zorgen. Nee. Nee. Nee. Nou, kinderen onderling die uh, communiceren die inderdaad communiceren, ja, zo ja, makkelijk. Dat is echt prachtig. Uh, ja. Ja, maar als er nou een verhaallijn is in een activiteit, ja. dan, dan zou je toch iets moeten vertellen daar meer dan een, een spelletje waar je met je lijf iets moet doen. Ja. Mm. Um, yeah. Ik denk dat Recreade vooral heel visueel ingesteld is. Want alles wordt ja, uitgebeeld zegt... en gedaan. Dus op zich ja. uh, maakt het niet zo heel veel uit dat kinderen niet verstaan wat er gezegd wordt. Ja. Want ze snappen er komt bijvoorbeeld een piraat en die doet zijn kist open. En die haalt daar de schatkist ja, uit en dat... ze gaan een speurtocht doen. Ja. Dus dat is allemaal ja. zo visueel ja. ingesteld ja. dat het niet uitmaakt of je daar als Nederlands kind zit of als Duits kind. Ja, nee, omdat ik me herinner van vorige jaren van verhalen van jou. Uh, dat er vaak in, in activiteiten een verhaallijn zit. Ja, klopt. En die kwam vooral tot uiting? De het is zo visueel gemaakt dat het ja. goed begrijpbaar is. Speciaal thema dit jaar? Uh, ja, bij in, jullie. Ja. In Center Parks hebben wij in, in week 1 een verborgen rijk. Oeh. En, nou ja, inderdaad, bij elke activiteit leiden wij dan in met, met een toneelstuk. Nou ja, en na het toneelstuk gaan we dan uh, een activiteit doen. Spanisch. Nou, dat gaat dus de hele week door. En in uh, week 2 hebben we dan, uh, een nieuwslezer die geen nieuws kan lezen. Oh. Nou, dat is, uh, ja. <laughs> dat is echt improviseren. Dus. Ja. En uh, de projecten Centrum en uh, Centerparks heb, uh, en Noord hebben weer hun eigen thema. En ja, want de locatie allemaal... is natuurlijk ook totaal anders. Dus ja. hè, dan moet je dus waarschijnlijk je activiteiten aanpassen aan de locatie die je hebt. Nou, we passen meestal aan, aan, de, aan de teamleden die er zijn. Die, okay. die het leuk vinden om bepaalde activiteiten te ja, okay. doen. Uh, en je kan het allemaal nalezen op www.recreade-zandvoort.nl Daar staan alle thema's op Oké, okay, want ik, ik, had, uh, ik had al eens eerder gekeken en toen stond er nog niet zo heel veel op, uh, op, Inmiddels. De, op de site Ja, ja oké, okay, dat is fijn, want uh, inderdaad nog één keer www.recreade-zandvoort.nl ja. Om alles te zien wat uh, daarmee En te maken. natuurlijk is iedereen vooral de eerste zondag 29 juli weer van harte uitgenodigd om te komen poppenkasten en volksdansen en dat is om uh, half zeven in Noord en om half acht uh, in Centrum. Oké, okay, en Noord dat is dan bij de FOMAR? Bij de FOMAR, ja, ja. Precies. Ja, ja. Uh, het start 29 juli ja. tot en met 10 augustus. Elke dag? Behalve in het... Ja... Behalve op zaterdag. Behalve op zaterdag. De zaterdagen niet zijn in die vrij. periode. Hebben jullie vrij? Ja. ja. Nou ja, vrij. Dan vrij. zijn ze het nieuwe thema weer aan het voorbereiden. Uh, Oké. Okay. Decor en alles. Ja, want er zit natuurlijk een, een behoorlijke pultwerk uh, aan vooraf ook. En, ja, we uh, zijn vanaf uh, januari al bezig. Dat bedoel ik. Dus. Ja. Ja, ja, hartstikke goed. De huisvesting van alle medewerkers? Uh, wederom weer, ja. in de oranje Nassau school ja, Oké. Okay. Gezellig. De vrijwilligers die, uh, mogen daar die mogen daar slapen. Oh, ja, wat, oh, dat is ja een, ik, ik weet het nog wel vanuit uh, mijn stekkie tijd. Uh, ja, uh, mochten we daar gelukkig. Werden wij, werden wij uh, eruit gejaagd van stekkie zomers. Want dan moesten we recreade daar slapen in die grote zaal. Ja, daar mochten en, we nog slapen. Ja. Dat is al, er is en, maar, nergens meer locatie verder waar je kan slapen met zoveel Maar, maar hoe moet ik me dat bedenken? Iedereen neemt een matje veldbedden. mee. Een luchtbedden. Oh, okay. en, en, uh, en waar komen die veldbedden vandaan? Nou, uh, van thuis. Uh, oh, je neemt ja. je eigen bed mee. Ja en uh, en, en die Pak je bed doen. en wandel. Ja, ja, pak je bed en wandel. Ja. Oké. Okay. Nou, maar we, we, we dat is ook dat allemaal al daar centraal in de oranje Oranjenasserschool. Ja. Ook de mensen van Centerparks ja, eh, komen ja. daar naartoe. Nou, dat is natuurlijk wel gezellig. En dan kan je ook uitwisselen, ervaringen. Ja, dat is gewoon wat gezelliger als je met zoveel teamleden... Ik weet, in het Stekkie was dat een hele gezellige boel, ja. ja. Ik denk dat dat s'avonds na het sluiten van de activiteiten ja, daar... Ja, nog gezelliger. Heel ja, gezellig. gezellig. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. <laughs> nou, Goed. wij missen het stekje nog regelmatig, hoor. Het oude stekje. Ja, het oude Het was niet zo'n geweldig gebouw, maar dat is wel gezellig. Ja, ja, enorm. Ja, vooral de bar. Dat was, ja. was heel gezellig nog. Ja, Erg leuk, ja. <laughs> Nou ja, een nieuw plekje kun je ook gezellig maken. Ja. Absoluut, zo is dat. Okay. Wij ja. hebben gevraagd wat we wilden vragen erover. Is er nog iets wat jullie kwijt willen erover? Of ga je geestelijk schrap zetten vanaf nu? Ja. Nou, geef nog op vakantie. Uh, okay. nee. ja, het ik zie trouwens nog 20. iets anders staan. Het Zante Kraampie... Ja. Vrijdag 10 augustus, kostte 3 euro. Ja, slotfeest is dat. Ja. Dat is het slotfeest. Oké, okay. en dan gaat. Komt niet uit Zandvoort of wel? Ik kom niet uit Zandvoort, okay, ja. nee. Ik woon ja, hier wel, is... maar ik ben, uh, ik ben mij vers aan het ja. inleven, zeg maar. Hartstikke goed. Nee, dit, is, uh, dit is al 40 jaar hetzelfde, namelijk. Oké. Okay. Dat is uh, de laatste vrijdag van Recreade, is Zandekraampie. En dat is een heel groot feest waar allerlei kramen gehuurd worden en daar worden, wordt speksteen bewerkt of emaille of nou. Uh, nou ja, allerlei creatieve, vooral creatieve dingen. Ja, ik vertegenwoordig namelijk al die nieuwe zandvoortjes. Ik, <tie tie> <tie> ja, nou. <tie> ik hoopte dat we nu toch genoeg bekend waren, dat was het weer. Nee, maar goed, het, het, bekend, jullie zijn bekend, want Don ja. weet er alles van. Maar voor de ja. nieuwe zandvoerders ja, en voor is de, de mensen ja, is dit goed, helemaal zand, uh, leuk ja, om in nou, Jij stelt de juiste vragen, ja. dus <laughs> nou, <geweldig. laughs> daar komt het op neer. Nou, heel erg bedankt voor Dank jullie komst, ondanks ja. het slechte weer. Uh, je kunt je roeiboten ophalen straks. <laughs> ja, en mocht er nou vanmiddag iemand niks te doen hebben om vier uur spelen, de kinderen van de kust in de kerk, een uh, musical, Hotel ja. Menchoge, over... Uh, Komen wij de, in de Interessant voor terreur. Uh... Oké, okay, goed komen dat ik het geloof zegt. Ik We nog in even de agenda, terug, dan in de agenda. agenda. Ja, dan ja. kan die dat nog, ja. even, nog even. Je moet nog een keer komen. Even reclame. Heel ja, goed. Bedankt voor dat jullie lessen. Zo, uh... bedankt. Ja, ah. Kom. dag. Kom Wij gaan zingen ja. met Jaffi. Dat was Sjaffie die aan het zingen was. Ja. Zonder tekst. Maar het klinkt altijd lekker. Ach, ja. Altijd aanstekelijk. Nou, bij ons is aangeschoven Mark Verstegen. Sorry, Mark Ras. Jij bent. Jij werkt bij, werk bij Verstegen. Jij werkt bij Verstegen. Ja, dat was gisteren al. Maar ik, Victor Bol die heeft dat tegen mij gezegd hoor. Dus als ik het fout deed, dan is het zijn schuld. En uh, wij willen het graag uh, hebben, of we willen het helemaal niet graag erover hebben, want dat is eigenlijk vreselijk. Over de vernielingen die zijn uh, aangebracht. of die zijn gedaan aan de mountainbikebaan. Uh, bij het uh, circuit in de Duinen. Uh, Mark, vertel even over uh, wie je bent en hoe je hierbij betrokken bent. Nou, ik ben hier uh, in Zandvoort. ben ik hier uh, 12 jaar geleden komen wonen. Ik zelf uh, fietste heel veel in de kop van Noord-Holland. En ben hier ook zo'n beetje gaan, uh, gaan uh, oriënteren hoe je hier lekker kon mountain maken. Prachtig natuurgebied natuurlijk. Alleen op een gegeven moment uh, had ik mijn rondjes wel gevonden. Alleen uh, werd ik geremd door de boswachter. En door mensen die daar uh, problemen mee hadden. Dus ben ik zes jaar geleden begonnen om een, uh, een, uh, een, een, een uh, luchtgaal parcours uh, aan te leggen. En daar zijn we tot eigenlijk tot twee jaar terug. Uh, is dat... Uh, uh, werkelijkheid geworden. De rest nog een klein stukje PWN-gebied waar een vergunning overheen moet, uh, zodat het nog niet openbaar gemaakt wordt. Uh, maar dat hebben we in ieder geval wel voor elkaar. Een schitterend mountainbike parcours ligt er uh, om het circuit heen. Uh, met die voorwaarden vanuit het circuit en de gemeente en de PWN. Uh, dat het onderhouden wordt. Uh, ja. Op het moment dat het niet onderhouden wordt... Uh, en onderhouden, dat betekent? Onderhouden betekent uh, uh, paden verharden. Uh, vooral uh, zorgen dat uh, mountainbikers, uh, wandelaars. Uh, iedereen die gebruik maakt van de paden, niet buiten de paden gaat lopen. Okay. Uh, dus wat boompjes verplaatsen, helm aan, uh, planten, uh, wegwijzering en dat soort dingen. En uh, dat was als de voorwaarde dat wij dat bij moesten houden. En uh, nou, we fietsen, ja, dat zeg ik al, we fietsen daar al vijf, zes jaar, en nu de laatste. Uh, de laatste paar maanden is er een, een, een motorcrosser uh, die dat ook heeft uh, ontdekt. En uh, die heeft al zijn vrienden waarschijnlijk opgetrommeld. En uh, er zijn er nu vier, vijf die heel actief zijn. We hebben ze aangesproken van, jongens, we mogen van het circuit allemaal gebruik maken van dit terrein. Het is een circuitterrein. Als het circuit de boel afsluit, dan kun je daar niks van zeggen. Zij zijn vrij gemakkelijk daarin. Alleen eh, hebben de hele boel vernield. Eh, eh, ze wisten dat het niet mag, dat dat we er een probleem mee hadden. En hebben het toch gedaan. Dus zijn met een, uh, met een aantal zijn ze een paar weken lang uh, over de paarden gereden. Waarbij al het werk van uh, twee, drie jaar echt helemaal uh, bijna voor niks is geweest. Dus, uh, die motoren trekken alles kapot? Trekken ja. alles kapot. Ja, moedwillig. We hebben wel eens meer motorrijder, uh, Bewuste trailmotorrijders ja. die, die, die, die doen wat kunstjes. En ja. die, die, die, die, die rijden rustig. En, het zijn meer sporters zijn zeg meer maar. Meer sporters. Ja. En uh, ja goed, die laat je gewoon gaan. En dan, uh, maar dit zijn echt motocrossers die normaal gesproken naar Muiden in de kuil rijden bij de sluizen. Ja, hij gewoon moedwillig alle paden gewoon verneelt. Maar, maar je, je zegt, uh, je, jullie hebben ze wel aangesproken. Ja. Dus weten jullie dan wel wie het zijn? Of? Nou, sinds het stukje in de krant weten we wie het zijn. Aha, dat klopt. dus dat heeft geholpen. Uh, ja, je spreekt ze aan van jongens, denk er even om, hè. dit zijn paden, we zijn er al jaren mee bezig en uh, ja, dat doen we niet, komen we niet en, uh, en dat soort dingen. Maar goed, ze hebben een helm op, je weet niet precies wie ja, het is. Ja. Ze uh, zijn wel bekend, want we hebben foto's en de video bewaard van het circuit, daar staan ze duidelijk op maar de juiste naam en het juiste want die motoren die, is, die hebben die natuurlijk geen kenteken, kenteken dus die je hebben kan, geen kenteken nee precies, je kan niet dus zeggen van nou je kan ja, ze op kenteken ja, achterhalen ja. Maar sinds het stukje in de krant met de foto erbij... hebben we zoveel aanwijzingen van degene die het geweest is... dat we voor 99% zeker wie het, uh, wie het is. Oh, en nou. uh, ja, de politie is ingeschakeld. Dus, uh. Hebben jullie recht om, uh, om ze daarop aan te spreken? Wij niet. Of, of het circuit? Het circuit, ja. Die... Uh, het, is, het circuit is de huurder. Dus, uh, en ook verantwoordelijk. Ja, ja. Uh, het probleem wat het circuit had met ons als mountainmakers... Hè, mountainmakers hebben natuurlijk een slechte naam. Uh, racen overal, maken alles stuk... Uh, het circuit is bang voor afkalving van de, van de ja. geluidswal, ze hebben al veel last van, van bezoekers die de geluidswal vernielen door erop te lopen. Daardoor uh, zakt die in, uh, beplanting die stuk gaat. Ja, en uh, de geluids is natuurlijk heel gevoelig. Uh, dat moet geremd worden hier in Zandvoort. Dus daar waren ze erg bang voor. En sinds wij het uh, gestructureerd hebben, gestru gestructureerde paden, uh, blijven ook de uh, wandelaars en mensen met honden blijven ja. op onze paden. Ja, op... ja, jullie hebben natuurlijk alleen maar belang om dit uh, netjes om in het stand, het stand te houden. Te ja, houden. ja, dus... Dus ja, een circuit is altijd al tegen motocrossen geweest. Maar ja, zolang je er geen last van heeft. Maar ze zijn nu zo tekeer gegaan. Ook, ook niet op onze paden. Ja, dat, uh, stom hè? Dat, dat, ja, niet handig, niet handig. Zo stom? Niet want handig. uiteindelijk worden ze toch wel gepakt. Daar dat kan, je, dat kan ja, je voor een gif op innemen. Nou, als je dat innen. een keertje doet in het jaar, dan, uh, dan kun je dat niet uh, te pakken nemen. Maar nee. als je het zo gek uh, maakt, dan... Uh... En plus, ja, het ophogen weer van de, van de geluidswal kost echt veel geld. En, maar ja, die dat... is ook echt vernield. Ja, ja, ja echt oh, oh. Uh, stukken eraf helemaal gereden. Dus, uh, oh. ja, en omdat het natuurlijk open is, en dan met dit weer, dan spoelt alles weg. Ja, weg. We hebben, we hebben ja. veel helmen aangeplant en veel houtsnippers werken we mee. In het pwn gebied moeten we gebruik maken van, uh, van schelpen. Het kost allemaal een hoop geld om ja. dat, uh, om dat uh, aan te schaffen. Ja, want het is en ook niet zo makkelijk bereikbaar de, ook natuurlijk. Nou, dus het is allemaal heel ingewikkeld om dat ja, uh, te herstellen. Met ja, en... Uh, ja. ja, want je had het over verharden. Dat is dat. Schelpen, grit. Ja, schelpen. En... ja wat houtsnippers. Ja, okay. ja. En die kun je van de gemeente krijgen, houtsnippers. Ja, maar ik denk niet de aantallen zoals wij Dat is als jullie het nodig gebruiken. hebben. Dat gaat dan, echt met... Uh, dat moet je echt kopen of, of ergens ja. vandaan halen. Ja, vroeger was het uh, gratis. Dan was iedereen blij dat je vaak ja. was. Maar nu is het uh, bewuste houtsnippers. Je mag ook niet zomaar wat gebruiken. Je moet uh, gekeurde houtsnippers zijn. Je mag geen uh, ziektes of dat soort dingen. Ja, als het van zieke IP is... Dus ja, dat, ja, niet dat willen ze niet uh, Ja dat gaat met tonnen Ik denk dat we uh, ja, Ik denk dat we in totaal al uh, ja, Zo'n bijna 100 ton uh, houtsnippers ja. hebben. Je gezet. hebt het steeds over wij Hoeveel man is dat nou, We zijn ongeveer? met uh, tussen de 30 en de 50 actieve mensen Die ja. echt uh, verharden En uh, er mee bezig zijn Ik denk dat we zo'n beetje uh, 100, Tussen de 100 en de 150 Verschillende zandvoorters hebben Die veel gebruik maken van het circuit Zo uh, ja, zonder dat we nog reclame hebben gemaakt. Want dat willen we eigenlijk nog niet. Want omdat we er nog niet klaar voor zijn, de vergunning is nog niet helemaal rond over het laatste stukje willen we gewoon niet een massa mensen erop? Eh, het laatste stukje leg uit? Wat we praten op... over een klein stukje grond... Eh, in PWN-gebied... waar nog wat over gediscussieerd wordt. Oké, okay, of dat, dat wel of niet bij ja, het hoe we, traject... Het pad, hoe gaan we het pad laten? is wat discussie ja. over. En dat heeft gewoon met de natuur te maken. Ja. Ja. Dus, uh... kun je, je zegt de buitenkant van het circuit... kun je in het algemeen stellen... dat is zo'n beetje de contouren van het circuit volgt ja. aan de buitenkant? Ja, ja eigenlijk... We gaan in uh, links en rechts van de geluidsval. Ah. rijden we tot aan de schietbaan. Dus vanaf de ah. Pedok 3, uh, Slipschool, ja. rijden we helemaal om het circuit heen tot aan de Tarzanbocht uh, schietbaan en daar rijden we weer terug. Oh, Oké, okay. uh, je gaat niet uh, nog over het parkeer te rijden? Nee, nee. nee, ook nee, nou, nee weer nee, terug nee. naar Pedok 3. We willen, we willen, we willen uh, ook zo min mogelijk uh, als er races zijn ja. uh, om... Uh, om uh, last te hebben van, uh, ja. van parkeerders en andersom nog erger ja je kruist het verkeer van ja, en naar het circuit dat willen we gewoon niet hè. Er, er zijn gewoon mensen die naar een mountainbike bike gaan en dan denken nu ga ik mountain -mike. en als er dan iemand wandelt of als er een iemand een auto aan het parkeren is dan, uh, dan reageert hij erop en natuurlijk gewoon niet. Ja, het lijkt me inderdaad dat als er echt uh, een activiteit is zoals dit weekend. Uh, dat je dan zegt van nou dan, dan gaan nee, dan we, dan we gewoon. Het is het gewoon klaar. Nee, nee, nee. Op het ja. moment dat er intree gegeven wordt zoals dit weekend. Dat is de is afspraak ook. Afgesproken, ja. Afgesloten. Afgesloten. Ja, ik probeer me voor te stellen hoeveel je ruimte hebt. Maar dat is behoorlijk. Want het is een je... ronde van 8, bijna 9 kilometer. Ja want ik wou zeggen het circuit op zich is ruim 4 kilometer lang. En als je dat contouren grotendeels volgt... En dan dan, dan, dan, dan, dan zit je al, dan, dan, al dan. zeker aan ja. de 8 kilometer parcours die jullie hebben. Ja. Dat, is, dat is een behoorlijk stukje mountainbiken. Ja. ja, het is een schitterende baan. Is het. Ja. Uh, en ja. Dat is ook de reden waarom de gemeente ook heel erg positief is. Want het is natuurlijk een aanvulling voor... Uh, voor het toerisme hier in uh, Zandvoort. Uh, ik zelf als ik op vakantie ga, kijk ik altijd even waar is de mountainbikebaan in de buurt. En ja. zo zijn er veel meer ja. mensen. Dus ja, ja. vooral Centerparks Parks. En central zijn heel erg uh, geïnteresseerd. Centerparks uh, zou een mogelijke klant van jullie kunnen worden. Ja. ja, nou wij wij wij wij doen het voor de lol omdat we ja. zelf kunnen ja. fietsen. Dus we zijn er niet in om duizenden mensen naar Zandvoort ja. te halen. Dat is de gemeente natuurlijk wel. En, uh, ja, en vandaar dat de gemeente ons ontzettend steunt. Ja. Uh, want des te meer mensen wij, uh, komen, des te meer wij weer moeten onderhouden. Nou ja, en zijn dat dan altijd betalende mensen hè, die komen? Want dat is natuurlijk, uh, de, de, jullie, ik neem aan dat jullie zelf investeren in, in hè, het, het, het, het uh, rij- en uh, fiets klaarmaken van de baan. Ja. En dat moet natuurlijk ergens vandaan komen, dat geld. Maar nooit, het zal altijd gratis blijven. Ja. Het willet circuit ook. Die wil uh, ook zijn voor... Uh, ja. voor, uh, voor hoe voor financieren jullie dan de boel? Ja, sponsoring. En, uh, okay. en, uh, en, uh, en uh, ja, we hebben altijd wel onze ingangen. We hebben één we hebben uh, uh, lid van onze club. Die, uh, uh, die werkt bij een heel groot aannemersbedrijf in Nederland. Ja. En die, uh, daar hebben we ook weer een... Uh, een aantal tonnen schelpen van, uh, van gekregen. Uh, uh, ja. en en hoe en uitzicht oorgaan. dat naar hun toe, die sponsoring? Hebben jullie shirtjes met iets over? Dat op... staat nu voorlopig nog op, op, op mijn website van, de, van Verstegen Wielersport. Uh, maar daar komt een nieuwe website voor. Ja, en we hebben ook kleding waar, waar dat op staat. Ja, want die mensen zullen daar toch wel iets voor terug willen zien. Hè? Precies, Niet ja. alleen maar storten, maar ook uh, zichtbare... Ja, in dit geval blijkt dat als je de goede wegen hebt, dat er toch nog een hoop liefdewerk is. En, uh, mensen, die en mensen die het begrijpen. Mensen die het begrijpen en die het leuk vinden. Uh, ja, ja. Dus ik vind het... En plus ja, wat, wat het positieve natuurlijk, en dat is waarom we ook alle medewerking krijgen. We weren natuurlijk een hoop... Uh, uh, lastige mensen uit de Zuidduinen, uit het kostverloren park. Uh, gebied waar ook veel mountainbikers waren. Ja, uh, ja daar is veel overlast. Je concentreert dus nu. We concentreren het nu, uh, We de... constateren het nu. Ja. iedereen weet het nu. En, uh, ja. Ja, en, en, en dus de Zuidduinen en dat soort dingen wordt ontlast. Dus ook de PWN geeft volledige medewerking. Ja, die heeft ook zo'n materiaal. Als, je had het over 150 man, dat zijn potentiële. Uh, mountainbikers. Uh, is er ook een beetje een. Uh, jullie zijn niet echt een vereniging, dus een bestuur zal de. Ik een... heb een stichting. Je hebt een stichting. Ik heb een stichting ja, ja okay. wij organiseren meer dingen in Zandvoort. Okay. Uh, maar we gebruiken nu onze stichting. En ja, omdat er zo'n roep is. Ik heb, we hebben vier keer per jaar, drie tot vier keer per jaar, organiseren we voor de Zandvoortse scholen. Organiseren we een, jeugd, uh, een jeugddag. Waarbij we dus jeugd. Uh, ...meenemen op het parcours... ...om ze de ja. route te laten leren kennen... ...en om ze te leren mouw te maken... ...en dat wordt steeds groter... ...en steeds meer enthousiastelingen... ...dat we... Toch naar een vereniging waarschijnlijk gaan, omdat je dan ook echt uh, trainers kan aantrekken ja, ja. Die, uh, die daar professioneel mee bezig zijn. We doen het nu allemaal voor ons plezier, maar ja, nou ja de jeugd verkeken. heeft de toekomst, zeg ik nee, altijd. En ja. het is natuurlijk prachtig als je ze naar buiten krijgt. En ja, lekker kinderen op fiets. van 6 tot, uh, tot 12 jaar, ja, dat is het ja. mooiste wat er is ja. om daarmee uh, te stoelen. die kan je echt enthousiast en maken. ja ze zijn echt het helemaal vinden, ze het prachtig. Ja, leuk. En als er nu mensen zijn die luisteren en zeggen: goh, dat wist ik eigenlijk niet. Ik wil dat wel graag gaan doen. Waar, waar kunnen ze zich aanmelden? Nou, dat is dus het probleem. We willen eerst dat alles rond is. Ja, oké. Okay. En op dit moment, het parcours is nu zo gehavend. Nou ja, met deze regenbui is er wel goed te fietsen. Maar ik denk ja. met een paar dagen, als we wat zomer krijgen, dan is het gewoon slecht om te doen. Om Wordt te, te zacht. Beginnen. Ja, het is echt mul. Dan ga je dus echt vernielen dan ja, op het dus, moment. Ja. Dat je Plus, gaat rijden. Dan is het probleem dat mensen andere wegen gaan zoeken buiten het zand om. En dan zijn we weer van voor of aan. Dan wordt het uh, duinlandschap weer zo vernield. We willen de mensen op de paden houden. Dus we moeten eerst uh, weer opnieuw gaan verharden. Ja, en en ja dat is want anders dan raak je je, je je vergunning kwijt, uh, bij wijze van ja, spreken. Ja, nou, maar goed, de, de, men is natuurlijk bewust van dat de, dit voor ons over, uh, overmocht ja, is. Ja. Maar, uh, maar ik hoop van eerst, garm, ze harten dat moet, ze. Eerst moeten moet motorrijders. Uh, is er een mogelijkheid? Ze gepakt worden. Uh, ja, als ze gepakt worden om die schade te verhalen. Ja, dat zijn we aan het onderzoeken. Je kunt iemand wel. toch persoonlijk aansprakelijk Absoluut. stellen? Ja. Ja. ja, ja. Maar het ja. probleem is natuurlijk dat we alles natuurlijk uh, in eigen beheer hebben gedaan. Het is, moeilijk je, dat ja. dat, uh, het is moeilijk aan te tonen wat voor geld jullie erin gestopt Precies, ja, hebben. Ja, je, kunt, je kunt zeggen: als je dit laat doen, wat zou het dan kosten? Ja, en dan dat, is dat de schade. Dat ligt ja. echt in de duizend euro's. Ja, ja. ja nou ja, ik vind niet. Laat ze maar op de bladen ja, zitten. Dat vind ja. ik ook. Dat, ja. uh, dat is helemaal niet zo'n punt. Eh. Uh, ja, nou we weten het. Kun je nog even de, de website noemen? Je net... nou, voorlopig uh, hoe het parcours loopt en uh, het, uh, GPS, uh, de GPS uh, track. Ja. Uh, dat kun je dan downloaden op de iPhone of, de, of op een uh, Garmin uh, uh, GPS toestel. Dat gaat via uh, www.verstegenwielersport.nl Daar staat ook duidelijk uh, aangeschreven uh, waar, waar het uh, punt is waar we nog niet mogen fietsen. Waar je wel mag fietsen en uh, ja, daar kun je hem downloaden en anders gewoon uh, even bij Verstegen Wielsport binnenlopen ja. uh, of via Victor Of uh, er zijn steeds meer uh, daar hebben ze alle informatie precies ja. Ja. Mark bedankt dat je wilde komen ja. nogmaals uh, fijn ondanks het slechte weer dat je het allemaal gered hebt het was het klaarste. en, dat je, en het, het verrassende ik vind het verrassende uh, voor jullie vervelend die schade maar het verrassende dat we zo'n geweldige mountainbikebaan hebben ja. liggen Wist ik nee, het is echt heel leuk. We hebben echt uh, mensen... Want in Noordwijk ligt ook een mountainbikebaan. Maar het was van de winter echt zo dat, uh, dat, uh, dat we heel veel mensen uit Noordwijk... Omdat het hier gewoon veel leuker is. Uh, okay. ja. Goed, dank voor je komst. Dank voor je dank komst. Je we gaan eruit, hè. Nou, bijna. We hebben een beetje muziek. Straks gaan we nog even praten met uh, Willem Paap, uh, Ron Brouwer en Jaar Bond. Na de pauze. Ja. Maar we gaan nu uh, naar... Uh, de reclame en het nieuws toe uh, met Whitney Houston. I'll always love you. I should stay. I would only be in your way. So I'll go. But I know.